Dit is Jeroen gemaakt met het NOS Journaal. Onderwijzers en docenten zouden met voorrang gevaccineerd moeten worden tegen corona. Dat vragen de gezamenlijke onderwijsorganisaties in een brief aan het kabinet. Door alle maatregelen is het lesgeven al bijna een jaar niet optimaal... zoals afstand houden moeilijk bij praktijklessen. En door ziekte of quarantaine is er relatief veel uitval van lessen, staat in de brief. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil betere kernwapens. Op een partijcongres zei Kim ook dat de buitenlandse politiek van Noord-Korea erop gericht moet zijn om de Verenigde Staten te onderwerpen. Hij noemde de VS de grootste vijand en het grootste obstakel voor de ontwikkeling van Noord-Korea. De PVV wil terug naar een land zonder hoofddoekjes, maar met oer-Hollandse gezelligheid, zoals de Sinterklaastraditie met Zwarte Piet. Dat staat in het ruim 50 pagina's stellende verkiezingsprogramma. Verder moet er een ministerie van immigratie, remigratie en de-islamisering komen en wil de PVV de publieke omroep afschaffen. In Spanje wordt het leger ingezet om ingesneeuwde mensen te helpen. Vooral rond Madrid zijn veel automobilisten gestrand en de luchthaven Baragas is gesloten. Treinen, bussen en vuilniswagens rijden niet meer en iedereen is opgeroepen om thuis te blijven. Voor komende week wordt in Spanje nog meer sneeuw verwacht. In grote delen van het land was het vanochtend glad door ijzer, wat leidde tot tientallen aanrijdingen en slippartijen. In de zuidelijke helft van het land geldt met uitzondering van Zeeland nu nog code geel omdat het glad kan zijn. En in Zuid-Limburg is er nog mist. Het weer vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. Het blijft zo goed als droog. Het wordt uiteindelijk 1 à 2 graden in het zuiden van Limburg tot 5 graden aan zee. Komende nacht lichte vorst en morgen overdag wordt het 2 à 3 graden. De bewolking neemt dan geleidelijk toe en in het noorden kan wat lichte regen vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Please let's start living dangerous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 Hoi. Dag ben worth my rent is due My kids only need brand new shoes So I went to the bank to see what they could do They said, I look like that love got a hold on you, but it's too tight to mention To my brother.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 Ja, klopt. We hebben twaalf ideeën gepresenteerd ja. uh, over het coronavond. Maar voordat we daarover gaan praten... want het is natuurlijk een coronavond waar uh, best wel een grote zak met geld uh, in uh, ging... uit de uh, uh, verkoop van de, de uh, Eneco-aandelen. Klopt. Uh, dat was eigenlijk niet bedoeld dat het daarin ging... maar dat kwam natuurlijk uh, door corona een uh, mooi besluit om solidair te zijn. Dan hebben we allerlei uh, regelingen uh, waarvan mensen zich afvragen... wat het betekent. Nou één, nou twee, en Tozo. Tozo, uh, ja. Al...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 Dat je dan uh, bij een restaurant dat kan uitgeven, bij winkels, maar ook uh, bij zandpaviljons op het strand. Ja. Uh, en zo zorgen dat dat uh, geld een soort van indirect in de Zandvoortse economie terugkomt. Uh, uh, maar ook dat mensen bijvoorbeeld uh, ja, toch iets daarvoor terugkrijgen. Een gezellig avondje uh, uit met vrienden. Of uh, als jij nou bijvoorbeeld denkt, ik heb een nieuwe tv nodig. En je was van plan om naar uh, die grote concern... Uh,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 Nou, dat is heel erg aardig. Daar gaat vast helemaal niemand uh, tegen zijn. Uh, om dat iets aardigs te doen niet. voor die mensen. Ja, ja en uh, de derde. Uh, oh. En dan heb ik uh, echt de, de grote. Nou, er komt eens nou eentje die ik ook zelf persoonlijk heel erg belangrijk vind. Maar de derde. Uh, hebben de sportverenigingen en de andere verenigingen. Zandbord. Zandbord is een, een dorp met een groot verenigingsleven. Ja. En um, daarvoor hebben wij gekozen dat. Omdat er heel veel mensen nu lid zijn van zo'n vereniging. Maar daar vrij weinig voor terugkrijgen, omdat het allemaal dicht is.